4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Kickbokser Badar Hari wordt nu verdacht van zes mishandelingen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Tot nu toe werd hij verdacht van twee mishandelingen. Toen maakte verder bekend dat de beperkingen van Hari zijn opgeheven. En dat betekent dat Hari vanaf vandaag weer contact mag hebben met de buitenwereld. Op een militaire basis in Peer in België is een F-16 neergestort. De piloot kon op tijd met zijn schietstoel het toestel verlaten. Hij is ongedeerd, zegt de Belgische politie. Ook op de basis Kleine Brogel is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. En ook over de schade op de basis kon de politie nog niets zeggen. De basis Kleine Brogel ligt zo'n 40 kilometer ten zuiden van Eindhoven. Julian Assange krijgt politiek asiel in Ecuador. Assange is de oprichter van Wikileaks. En hij vluchtte in juni naar de ambassade van Ecuador in Londen... om te voorkomen dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan Zweden... waar hij wordt verdacht van verkrachting. Assange is bang dat hij daarna in Amerika terecht moet staan. Er veel vijanden in de VS omdat Wikileaks honderdduizenden geheime documenten heeft onthuld. Onder meer over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Groot-Brittannië legt zich niet neer bij het besluit van Ecuador om Assange asiel te verlenen. Om naar Ecuador te gaan moet Assange over Brits grondgebied reizen. En daar zou hij alsnog kunnen worden aangehouden. In het zuiden van Afghanistan is een helikopter met NAVO-militairen neergestort. Alle elf inzittenden zijn om het leven gekomen. Zeven Amerikaanse militairen en vier Afghanen. Oorzaak van de crash in de provincie Kandahar is nog niet bekend. De Taliban hebben gezegd dat zij de helikopter hebben neergeschoten. De wereldwijde vraag naar goud is afgelopen kwartaal gedaald... tot het laagste punt in twee jaar tijd. Dat komt vooral doordat er minder vraag is naar goud vanuit China en India. Volgens brancheorganisatie World Gold Council... komt dat onder meer door de afzwakkende economie. De vraag naar goud zakte met 7 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wel lag de goudprijs gemiddeld 7 hoger dan een jaar eerder. Bij het Hunnebedcentrum in Borger in Drenthe is een compleet historisch gebouw gestolen. Het is een replica van een zogenoemde speakerhut. Een hut van leem, hout en riet. De beheerder is verbaasd over de diefstal van het gebouw van 1000 kilo. Het is in ieder geval een zeer bijzonder iets. Je kunt het niet doorverkopen of zoiets. Je zet het ook niet op marktplaats, lijkt mij. Dus het moet of een stunt zijn of, of ja, nou verzin het, maar ik zou het echt niet weten. Ik vind het wel heel bijzonder dat juist zoiets gestolen wordt.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 ANEB, verkeersinformatie, staat niet meer dan een handvol files. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam loopt het vast tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken, over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 3. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil. Het is al een tijdje zo, de rechterrijstrook is dicht. De A15 vanuit de Europoort, tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein, 5 kilometer. En aan de andere kant van de Maas op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij schakelen zometeen over naar Den Haag... waar de leden van ons politieke vraaguurtje klaar zitten. Maar eerst, Ger, hebben wij nieuws uh, uit België. Ja, zeker. Uh, er is een kwestie met 22 kernreactoren over de hele wereld, waaronder borstelen, die moeten eigenlijk dicht, want er moet onderzocht worden of er, net als bij de Belgische Centrale Doel 3, een scheurtje in het reactorvat zit. Nou, dat... Dat nieuws dat was al bekend, dat er iets aan de hand was. Maar nu is het zo dat nucleaire topexperts van de gaderen in spoed bijeen zijn in Brussel over de vraag welke centrales eigenlijk heel snel dicht moeten. En We praten daarover met atoomfysicus Wim Turkenburg. Meneer Turkenburg, vertel eens, wat is daar precies aan de hand nog even? In uh, juni is de centrale nummer 03 in Doel uh, stilgelegd voor periodiek uh, onderhoud. Uh, is ook uh, ontladen, dus alle splijtstof is uitgehaald. En men heeft heel grondig uh, gemeten of er haarscheurtjes zitten in het reactorvat. Men heeft er ook nieuwe technieken bij toegepast. En men heeft ook gekeken op plekken waar men normaal uh, niet kijkt. En daarbij heeft men gevonden dat er inderdaad op een bepaalde plaats uh, in het materiaal uh, haarscheuren zitten. En uh, dat is vrij ernstig. Uh, dus voorlopig mag die ook niet worden opgestart. Men doet er verder onderzoek naar. En men uh, wil dus nu ook nagaan of in andere reactoren van hetzelfde type... Uh, of van hetzelfde materiaal, zou je eigenlijk moeten zeggen... of daar ook dat soort vaatje, uh, uh, scheurtjes uh, in de vaten zitten. Die, dus die moeten eigenlijk als de donder dicht... Nou, dat hoeft niet uh, per se. Uh, dat is dus een van de punten die besproken uh, worden. Uh, het kan zijn dat ze daar onderzoek hebben gedaan en niks hebben gevonden. Dus dat is een van de doelen voor deze bijeenkomst. Aan de andere kant wil men dus ook de andere landen, uh, dat gaat bijvoorbeeld over Amerika, waar tien van dit type vaten uh, staat, uh, informeren over wat er nou precies in België aan de hand is. En dan gezamenlijk bespreken hoe verder te opereren. Ja, en nog even om welke Nederlandse reactoren gaat het? Nou, bij mijn weten uh, geen één. Uh, dat wil zeggen dat uh, het gaat om vaten die zijn gemaakt door de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Die bestaat niet meer. Maar de Rotterdamse droogdokmaatschappij is wel ingeschakeld bij het maken van een vat uh, van, van, het, van de kernreactor in Borselen. Maar de kernreactor in Borselen is gemaakt met materiaal geleverd door Siemens. En niet met materiaal geleverd door de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Dus de verwachting in Borselen is dat men daar die problemen niet heeft. Maar men kijkt er natuurlijk wel naar wat er precies aan de hand is... in. In, uh, in doel. Maar dat kan alleen, uh, als, je, als je zeker wil weten dat bij ons niks aan de hand is... dan moet je ze ook stilleggen om, om te kijken. Ja... Uh... Als je het zeker wil weten, zou je dat moeten doen. Maar het kan zijn dat ze op deze plek al gemeten hebben. Het gaat er daarbij overigens ook weer om nieuwe uh, meettechnieken. Dus ik weet niet of die al zijn toegepast in Doel uh, in, in Borselen. Maar in Borselen is in ieder geval de stelling... Uh, wij hebben de zaak onder controle. Er is niets aan de hand. Hij mag gewoon doordraaien. En we kijken bij de volgende periodieke inspectie wel... Uh, of er misschien toch nog een probleempje is. Dus misschien ontspringen wij de dans, maar de Belgen niet. Want die dingen die moeten dicht. En wat betekent dat dan voor de e energievoorziening. Nou, het gaat in België om twee uh, reactoren. Dus één in Doel, ja? drie, uh, nummer drie, reactor nummer 3 en één in uh, Tihans. Uh, dat gaat om reactor nummer twee. Die zijn al twee geleverd door de Rotterdamse doogdokmaatschappij. Ook die in Tihans ligt al stil. Dus beide reactoren liggen op dit moment uh, stil. En dat kan problemen geven in de winter... als de vraag uh, weer sterk toeneemt naar elektriciteit. Ook piek uh, plaatsvinden in de nacht. En ja, dan zou er een tekort kunnen ontstaan aan stroom. Uh, zeker als het dan niet... Het zou zo zijn om stroom te importeren uit bijvoorbeeld Nederland eh, of uit Frankrijk. Daar stond even zijn eigen problemen wat dat betreft. Dus het kan zijn dat er dan stroomtekorten zouden kunnen ontstaan in, in België. Ja, even nog heel kort. Eigen problemen in Frankrijk? Uh, op dit punt uh, nauwelijks, nee. Oh, ik dacht dat, dat u dat zei. Die hebben eigen problemen. Duitsland. Duitsland heeft eigen problemen, zei ik. Dus men kan misschien stroom importeren uit Frankrijk en uit Nederland. Mm -hmm. Ik zeg en waarschijnlijk niet uit Duitsland, want die heeft zijn eigen problemen. Omdat de kernreactoren zijn stilgelegd. En ook verder in de toekomst kernreactoren stil worden gelegd. Dus de, uh, Duitsland heeft al problemen met uh, ja, het hebben van voldoende vermogen om stroom te produceren. Ja, precies. Nou, als de aanleiding voor is, dan bellen we u weer meneer Turkenburg. Ik dank u hartelijk. Oké, okay, graag gedaan. Goedemiddag. Dan nu naar ons eigen politieke vragenuur. In de studio in Den Haag zitten daarvoor twee vaste pennenleden. Aukje van Roesel, goedemiddag Aukje. Goedemiddag. Parlementair verslaggever voor de Groene Amsterdammer. En collega Frank Hendricks. Parlementair verslaggever voor het Algemeen Dagblad. Dag Hallo. Frank. Hallo. En Mark Harbers, hij is Tweede Kamerlid van de VVD. staat op de kandidatenlijst op de negende plaats, meen ik. En is financieel woordvoerder. Dag, meneer Harbers. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit daar met z'n drieën in Den Haag. Ger en ik zitten hier in Hilversum. Het heeft nog enigszins te maken met vakantiebeslommeringen. Gaan we u niet mee lastigvallen. Um, laten we het wel eens even uh, hebben over de campagnes. Laten wij dat dan maar doen. Want de partijen doen dat eigenlijk officieel nog helemaal niet zo, Aukje. Vind jij het een, een, een, begrijpelijk dat de meeste partijen... eigenlijk pas officieel zo het eind van deze week... of zelfs pas volgende week echt starten? Nou, de, ik vind er, er is wel een verschil tussen een officiële start en een onofficiële start. Want mm -hmm. bijvoorbeeld dit weekend uh, trapt GroenLinks formeel af. Maar die zijn, uh, Jolande Stap zat bijvoorbeeld bij het studentendebat... Uh, uh, Roemer uh, deed ook niet mee bij dat studentendebat afgelopen dinsdag. Dat is de SP-leider, Emiel Roemer. Oh! Maar die is. Ja, sorry, je moet, je moet toch eigenlijk altijd even zeggen over wie je het hebt. Uh, maar die uh, is natuurlijk. Oh, die zie je ook uh, uh, wel campagne voeren. De enige die je uh, uh, niet echt campagne ziet voeren van de partijleiders, dat uh, is Mark Rutte. En dat kun je beter aan Mark Harbers vragen, waarom die uh, uh, uh, nog niet. Ja, Aanwezig is. Gaan we doen. Mark Harbers, de vigerende theorie is: uh, de VVD, ook de SP, maar zeker de VVD, die staan zo hoog in de peilingen. die hoeven totaal niet uh, nu mee te gaan doen in die campagne. Je kunt alleen maar fouten maken en op je bek gaan. En het komt nu automatisch naar jullie toe. Nou ja, dat is de theorie. Kijk, ook bij ons geldt uh, uh, collega's en ik zelf zijn uh, al de hele tijd op pad. Ook komende week voor de officiële campagne start. Natuurlijk hebben wij natuurlijk ook met veel bombari... ons verkiezingsprogramma gepresenteerd. En daar mm -hmm. was Mark Rutte ook bij begin, uh, begin juli. Kijk, Mark Rutte heeft twee functies. Hij is lijsttrekker en hij is premier. Nou, als premier uh, moest hij van de week... en dat geef ik hem groot gelijk in... aanwezig zijn bij de uh, huldiging van de Olympische sporters. Want die hebben er heel hard uh, voor gewerkt. Um, uh, en hij, dat, dat weet ik ook als financieel woordvoerder. In augustus zijn er ook veel besprekingen in het kabinet om de begroting voor Prinsjesdag nog helemaal ja, op detail ook uh, rond te, te krijgen. Dus ik ben blij, ook in tijden van crisis, dat hij ook daarmee bezig is. En uh, vanaf volgende week zaterdag dan zet hij zijn pet op van lijsttrekker. En dan gaat hij ook vol uh, uh, de campagne in. Ja. Uh, Frank Hendricks, wat vind jij van die figuur theorie <Klacht> van waarom zouden we ons nu druk maken? Want het komt naar ons toe. We kunnen alleen maar fouten maken. Nou, ik denk dat die theorie gewoon klopt. En dat uh, premier Rutte ook echt wat tijd had kunnen vrijmaken als, uh, als hij dat had gewild. Uh, ja, de VVD staat er samen met de SP goed voor. En waarom zou je tegenstanders de gelegenheid geven om terug te komen in de race? Het dus... maakt alleen maar kwetsbaar. Ja. Ja. Ja. Nu is er nog een andere kwestie om het uh, voor de VVD al te, hè, uh, om zo nog even sjaakjes te houden. Dat is, uh, dan kun je laten zien dat uh, jouw lijsttrekker eigenlijk gewoon de premier nog steeds is. En een groot staatsman. En daar, dat straalt toch uit. En dat gaat electraal ook wel doen. Maar mij is nou niet zozeer opgevallen, uh, Aukje, dat uh, de VVD... en daar gaat meneer Harbers natuurlijk mm -hmm. zo meteen ook op reageren... Uh, dat de VVD dat staatsmanschap van de heer Rutte zo uitbaat. Uh, ik zag nee, hem in een bootje bij Jort Kelder. Ja, maar... Ik, ik, ja, ik, uh, mijn antwoord daarop is dat het is ook vakantietijd is. Het is hartstikke mooi weer in Nederland. Waarom zou een premier Rutte niet gewoon in een bootje mogen zitten? Nee, dat mag, mag wel in een bootje en, zitten. Ja, maar nee, ik zou maar, zeggen als partij... Maak nee, maar, er gebruik nee, van dat hij staatsman is. En, en, en, en ja, breng dat Ja, maar wat... Voren. wat ja, ik weet niet of die foto gearrangeerd is. Maar de, uh, de VVD kan er anders toch niks aan doen dat iemand hem spot, een fotograaf hem nee, spot da nee, ook, en daar, daar een foto maakt van het bootje. Maar dat is het enige nee, maar, nee, nee, wat je nee, ziet nee, nee, van Mark Rutte. Nee, nee, nee, nee het gaat er mij om. De vraag was of dat ze dat uitbuiten. Mm -hmm. Rutte was afgelopen ja. maandag, was dat geloof ik bij de. Nee, dinsdag was het. Want maandag waren die, die sporters in den bos. Uh, dinsdag was hij bij de sporters. Gisteren was hij bij het Indië-monument. omdat het uh, uh, gisteren 15 augustus was. Ja. Einde van de oorlog in uh, uh, toenmalig Nederlands-Indië, nu Indonesië. Uh, kijk. Als hij doet hij gewoon verkies... zijn werk als premier. Hij doet, hij doet zijn werk. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, dat hij dan vervolgens niet nog op campagne gaat... Daar kun je, dat, kun je, dat, dat kan strategie zijn of niet. Mm -hmm. Maar, en dat er nu minder aandacht is... misschien voor dat soort momenten komt ook... omdat het verkiezingstijd is... en er dus meer aandacht van media uitgaat naar andere uh, politici. Maar anders had hij waarschijnlijk nog meer aandacht gekregen... bij het Indië-monument... en waarschijnlijk nog meer aandacht bij de sporters. Dat vooral. Mm -hmm. Laten we even kijken wat er inhoudelijk zoal uh, uh, kort hoor nu naar buiten is gekomen... wat je toch wel mag scharen onder campagnepraatjes. Waarmee ik niet wil zeggen dat het onzin is. Maar het zijn wel praatjes. Uh, ik wilde het uh, Mark Harbers van de VVD eerst maar even voorleggen. Bent u verbaasd over alle uh, campagnepraatjes... die u van uw uh, collega uh, Buma heeft gehoord van het CDA? Um, ja, daar was ik wel verbaasd over. Om het maar even kort te van... zeggen. Hij trekt een groot aantal bezuinigingen die afgesproken zijn in het lenteakkoord uh, eigenlijk terug. Ja, kijk, dat staat partijen natuurlijk vrij. Want je, je, je spreekt in het lenteakkoord iets af. Maar dat laat onverlet dat partijen natuurlijk in hun eigen programma best kunnen aangeven. Dat doen wij ook. Van, als ik het helemaal alleen voor het zeggen zou hebben... dan zou mijn wereld er zus en zo uh, uitzien. En dan zou ik die maatregel niet willen en die wel. Um, kijk, wat ik ingewikkelder vond... was een maatregel waar we bij het lenteakkoord niet eens over hebben gesproken. De langstudeerboete. Um, uh, daar was was in de Kamer nooit veel steun voor. Bij de vorige uh, verkeer, formatie was dat een punt wat het CDA inbracht. Want die zeiden, nou wij willen dat. Want we willen echt geen sociaal leenstelsel of iets anders. Um, en toen zijn we daarmee akkoord gegaan. Want wij kregen als VVD weer op andere punten onze zin. Zo doe je dat in een formatie. En dan nu staat niet eens in hun programma. Even in het kielzocht vlak voor de verkiezingen zeggen. Ja, die langstudeerboete willen wij ook niet. Maar ik vind, nu ga je echt verwarring uh, scheppen. Want uh, nou zou die er ook meteen bij moeten zeggen. En ik wil het op die en die manier Wil ik uh, het geld bij het Onder, onderwijs laten Frank, of van Hendricks. Als je dit hoort hè, en ook zag wat de, de, de, de paar punten waar het CDA de afgelopen dagen hmm. ineens mee kwam. Begrijp jij dan ook niet een beetje het idee van: ze nemen de kiezer helemaal niet serieus, maar ze moeten oppassen dat de kiezer hen ook niet meer serieus neemt? Nou, wat dat dat, koop je voor al dit soort dingen? Dat is denk ik zeker een, een risico. Ik bedoel, de VVD is inderdaad, zoals uh, meneer Harvers ook zegt, niet veel anders. Hè. Ze hebben ingestemd uh, dat er niet zou worden bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking een week later. Uh, kondigt de VVD eigenlijk aan dat de ontwikkelingssamenwerking... zo goed als afgeschaft moet worden. De forense tax is afgesproken in dat Lenteakkoord, of vijfpartijakkoord of koeningsakkoord uh, En dat wordt ook eigenlijk een dag later alweer uh, in twijfel getrokken. Maar je merkt inderdaad wel... Ik, bedoel, ik ben tijdens het ook een aantal wijken in geweest voor een project. En dan spreken we met mensen. En dan is dat toch heel erg moeilijk te volgen. Hè? Dat je eerst zo'n akkoord groots aankondigt. Hoe belangrijk dat ook is voor het land dat het vervolgens van alle kanten weer onderuit wordt gehaald. En alle partijen, overal in D66, tot dusver niet, uh, daarin heeft gemorreld. Uh, ja, zoals iemand zei van, moet ik die gasten nog serieus nemen? Mm. Dat is natuurlijk wel een vraag die je dan, uh, dan krijgt. Ja, ook, je kunt je ook afvragen, na alle alarmerende verhalen over... Uh, het gaat zo slecht, uh, iedereen moet erop rekenen, dat er uh, slechte tijden aanbreken. Dit soort gedrag doet daar toch een beetje afbreuk aan? Uh... De, nou, ik, denk niet aan de, ik weet niet of, het, of mensen daar door dit soort gedrag niet meer doordrongen zijn van het feit dat er bezuinigd moet worden. Maar als het gaat over de langste studeerboete, wat ik daar persoonlijk ook van zou vinden, uh -huh. dan snap ik wel dat, dat uh, studenten die nu daar net op dat, dat punt zitten en, en niet weten waar ze aan toe zijn. En ik denk dat je als ik zou als politicus in eerste instantie dat willen voorkomen. Want die langstudeerboete gaat pas op een, die gaat nu op 1 september in. Kan dat dan voor 1 september nog teruggedraaid worden? Mm -hmm. Of kan dat dan niet? Ik bedoel, en welke kamer beslist daarover? De huidige kamer of na de verkiezingen? Dan zit er een andere samenstelling. Hmm. Willenswaar denk ik dan nog steeds dat er een meerderheid uh, voor is. Want ook de VVD is volgens mij uh, tegen de langstudeerboete. Maar tegen, maar ook voor, toch? Want, nee, nou, ja, ja, ja, ik tegen... wou net zeggen, laten we het daar eens even over maar hebben. We zijn altijd <laughs> tegen de langstudeerboete. Maar ja. dus zoals ik net zei, ja. we hebben dat ja. dat Compromis gesloten met het of in het vorige of het ja. afgelopen kabinet. Wij kiezen liever voor het sociaal leenstelsel. Maar en daar zijn ook veel partijen in de Tweede Kamer voor. Maar dan denk ik ja, als je deze week opeens die draai maakt. Ja. twee weken voordat de langste wordt ingevoerd. Ja. dan moet je als partij, zoals het CDA, één slag verder denken. En denken: van ja, ik ga dat nu roepen. maar daarmee verandert de wereld zodanig. dat ik ook een plan moet hebben hoe ik dat voor 1 september. Uh, hoe ik daar meerderheid voor krijg in de Kamer. Uh, want dat is toch iets anders dan gewoon je voornemens. voor de komende vier jaar in een uh, programma. Dit is gewoon echt iets wat over twee weken ingaat. Ja, ja. ja Frank, is, zit daar een hele slimme campagnestrategie achter om dat op dit moment te roepen? Terwijl dat allemaal deze vra procedurele vragen oproept. Of is het gewoon onder speur of the moment van uh, verrek, dat gaat dat vast uh, goede nou, goed doen? Ik, ik heb eerder gezegd die strategische uh, vergezichten niet kon ontdekken. Maar het is natuurlijk wel zo dat partijen nu die doorrekeningen van het Centraal Planbureau hebben. Dat, ze, dat zou natuurlijk uit uh, tevoorschijn uh, kunnen zijn gekomen dat. Er andere maatregelen nodig zijn, misschien nog een grijpende voor de studenten. Bijvoorbeeld het sociale leenstelsel, waar we heel veel studenten althans ook tegen zijn. Dus wellicht is dit een voorbode voor, uh, voor andere, forsere bezuinigingen. Hm. Ja, en vooral uh, voor andere voorstellen op de uh, onderspur of de moment, Aukje. Hm. Nou, ik, als ik nog even terug mag komen waarom het CDA het doet... maar we moeten natuurlijk eigenlijk hm. aan het CDA vragen. Een lijn zou kunnen zijn, dan is het nog vreemd dat ze dat nu pas doen hoor... Maar dat ze dat ze om, om, om stemmen te winnen. Ik weet dat je erom kunt lachen eventueel, want hierdoor kunnen ook mensen weglopen. Maar dat ze veel meer denken, we moeten de nadruk leggen op het gezin, het gezin, het gezin. En studerende kinderen en, en lang studerende kinderen, dat draait dat. dat, dat Jeetje, komt maar neer alles heeft met het gezin te maken. Ook. Ja, ja, nee, maar ze hebben die andere maatregelen. Dat gingen over kinderopvang. Daarom mm -hmm. zeg ik het hè. Dus ja, de ja, langstudeerboete, dat, ja. dat moet uiteindelijk misschien ook wel ouders betalen. Uh, uh, de kinderopvang. Dat is de enige strategie, hè? jullie vroegen zaten, zouden we een strategie, ja. dat is de enige strategie die er misschien achter zat. Oké, okay, dus dan denk je inderdaad, de strategie van het CDA is toch weer gewoon gezinhoeksteen, daar zijn ze weer bij terug, die pakken ze op. Uh, hebben ze uh, nooit losgelaten? Natuurlijk. Hebben ze eigenlijk nooit nee. losgelaten. Maar ik weet niet hoe die, hoe die interne discussies lopen. En of ze vinden dat misschien in het verkiezingsprogramma dat te weinig over of te weinig naar voren kwam. Ik weet het niet. Oké, okay, voordat we over de SP uh, gaan praten. Mm -hmm. En over de uitspraken van Roemer vandaag over uh, Brussel. En mooi geen boetes betalen aan dat vervelende Europa. En over hun open dag, zondag. Aukje begreep ik mm -hmm. dat jij, nu we het toch hebben over, over echt onderwerpen. die wel of niet in de campagne aan de orde komen. ook je nog even afvroeg of die hypotheekrenten. Uh, Aftrekt misschien ook nog om de hoek komt. Ja. Nou, kijk, vorige keer, voor, bij de vorige verkiezingen, die, die pas twee jaar geleden waren, ging, was het uh, uh, een. Uh hoe noemen we dat ook alweer? Als het een, een drempel opwerpt, hoe heet dat ook alweer? In de breakpunt. Een breekpunt. Een breekpunt. ik ben echt ook op vakantie geweest. Een breekpunt. Raren... Ah, ja, ik ben Ja, ik ben helemaal eruit. Een breekpunt. Heel goed, houden we, ja, we houden het zonder hier Ja, we houden het zonder Heel goed. Nee, maar wat ik me nu dus afvroeg. Ik weet dat de, dat de uh, VVD ook uh, niet aan de. althans niet verder dan in het lenteakkoord wil. Uh, ik gebruik toch maar dat woord moral aan de hypotheekrente aftrek. Ja. En onder andere omdat ze dat een lastenverzwaring vinden. En nou vroeg ik me af. Als Straks moet er onderhandeld worden. Want ook de VVD, als ze de grootste worden, die hebben het niet alleen voor het zeggen. Of ze genegen zouden zijn om daar toch iets aan te doen. Maar dan, als alle, wat, dat, hè, wat dat voor de, de privépersonen die een hypotheek hebben... aan lastenverzwaring zou betekenen. Of ze er wel mee zouden kunnen instemmen. Als het dan vervolgens teruggegeven zou worden. Dus, dat, hè, dus Meneer Harbers snapt dat vast wat ik bedoel. Dat dus dat het, het vestak, broekzak per hypotheek... Kostenneutraal. Ja, dat, dat, dat, dat snap ik heel goed. En dat, dat zou ook de meest eerlijke benadering zijn. Nee. Kijk, we hebben. Nou nee, we hebben. Daar zit ook geen maar aan. We hebben in het lenteakkoord. Mm -hmm. um, ja, heeft de VVD onder druk van de omstandigheden. Want het is allemaal. Mm -hmm. Ja, de crisis is behoorlijk erger geworden in de afgelopen twee jaar. Um, een ingreep gedaan in de hypotheekrenteaftrek. Maar wat ons betreft blijft het uh, daarbij. Want het is echt een, een majeure stap. Dat in de toekomst de hypotheken alleen nog maar aftrekbaar zijn. Als je ook echt, uh, echt aflost. Mm -hmm. um, ik zou niet uh, uh, niet verder uh, willen gaan. Kijk, en die stoerdoenerij van breekpunten... Dat, dat past daar niet bij. Dit is echt een, een majeure stap... die op langer termijn... Uh, miljarden bespaart. En ik vind ook dat dat... terug moet naar de, uh, naar de burger. En in ons programma doen wij dus ook voorstellen... voor, uh, voor lastenverlichting, uh, voor belastingverlaging... voor de burger. Um, kijk, en dat principe, dat is heel goed. Hè? Dat het um, het uh, stel ze het verder, zou, verder worden, zou gaan. Ja, als ze verder ja. gemorreld wordt. Dat zou de grote uitruil moeten zijn. Maar dat is ook precies wat ik erop tegen heb. Um, want dat kun je niet... voor de eeuwigheid vastleggen en dit is precies iets wat je, als je aan de hypotheekrente zou morrelen... dan dan ben je, moet je dat voor twintig jaar vastleggen, eigenlijk in een soort nationaal akkoord met alle partijen. Mm -hmm. Maar ik ben als de dood dat dat maar een paar jaar houdbaar is en dat na een paar jaar er. Ja, mijn schrikbeeld is een linkse regering. Een linkse regering komt, Volk die zeg maar. Een paar nou, weet jaar die, die kan die er volgende week al zijn? Oh nee, over ja, drie weken, over vier weken. Ik, ik, ik hoop over mm -hmm. <laughs> ik hoop nooit, en <laughs> zeker niet nu. Mm -hmm. um, dat er dan ook een regering komt die zegt, nou weet je, die teruggave in lagere belastingen, dat doen we nu even niet voor vier jaar, want uh, we hebben andere problemen op te lossen. En dat dit dus nooit in zo'n groot akkoord, en dan, dan hou ik liever wat ik nu heb, en dat is maar, die belastingverlaging in de vorm van de hypotheekrenteaftrek. Okay, dit argument snap ik, maar, maar op dit moment denkt de, de aanstaande huiseigenaar, of de huidige huiseigenaar, toch ook met, met het lenteakkoord is het niet afgelopen. Dus die is toch niet zeker van die hypotheekrenteaftrek. Dus wat ja. de zekerheid die u wil geven, kunt u toch ook niet geven alleen als VVD? Nee, niet, de alleen, de niet grote, alleen als VVD, nee. maar in het Lenteakkoord. waren daar waren al vijf partijen, ook oppositiepartijen. Dat is toch een brede coalitie? Ja, maar dat is, die voor, dat is een akkoord voor één jaar. Ja, maar op de woningmarkt is dit wel het gemiddelde... van ook de ideeën die die vijf partijen uh, hadden. Um, ja, weet je, kijk, uiteindelijk is niet zeker in het leven... maar ik vind dat, dat je ook een mooie afsluiting van dit ook niet, eeuwig, nee, ja, niet wachten en denken van... Hey, ik we nog steeds onzeker. Uiteindelijk is niet zeker in dit leven. Wat wel zeker is, is dat de SP ongelooflijk hoog staat in de peilingen. Dat zij zondag een open-air dag hebben. Whatever that may be. En dat van buitenlucht. Oh, buitenlucht. Ja, is... Lekker en het geen zaalmuren, veel kosten. Oh, Aukje, okay, ga je daarheen? Eh. Voor de groene Amsterdammer? Nee, een collega van mij gaat daarheen. Ah. Ah, Frank, ga ja. jij daarheen? Ik heb in het enige tropische weekend van het jaar uh, ben ik aanwezig. Waren er nog kaarten te krijgen? Want het lijkt wel een soort luchtfestival, waar iedereen op afkomt. Ja, voor mij was, uh, was er in ieder geval nog een kaart. Maar uh, ik, ik, ik weet niet uh, hoe druk het gaat worden. Maar even journalistiek gesproken, Frans Hendriks, uh, Frank, Frank Hendricks. Ja. Waarom ga je er eigenlijk heen? Wat denk je daar journalistiek te kunnen halen? Het wordt gewoon uh, ja, de bekende slogans van de SP. En gelijk hebben ze. Wat moet je anders dan? Maar uh, wat ga jij daar halen? Nou ja, dat is het interessante van het nieuws. Hè, dat je nooit precies weet wat er gaat gebeuren. Maar uh, bedoel, het is natuurlijk toch de opening, het startschot van de SP-campagne. Zoals jullie net zelf ook al aangaven. Hè. Is dat de partij die op dit moment in de peiling aan kop gaat. Dus er komt ook heel veel internationale pers op af. Uh, yeah. Roemer zal een groepsinterview mm. geven aan uh, buitenlandse journalisten. He, je ziet ook dat in buitenlandse media de aandacht <gül> voor Roemer ook toeneemt. Twee dagen geleden stond, die, stond er een artikel over uh, Roemer in de Wall Street Journal... over de uh, far left-wing party uh, SP. <laughs> mm -hmm. <laughs> en uh, vandaag op EP, geloof ik, naar aanleiding van het interview... in Financial Financiële want dus, dus het is natuurlijk toch... Uh, Wellicht uh, ja, een belangrijk moment uh, in deze campagne ook. Ja, en nu ga ik uh, Mark Harbers van de VVD een schot voor open doel geven. <lacht> uh, meneer Roemer die heeft uh, geroepen. Die boete van 3% als wij ons begrotingsdiscipline uh, niet halen. Die 3% boete die je dan van Europa krijgt. Uh, uh, dikke neus, dat doen wij helemaal niet. Uh, wij betalen dat niet. Is dat uh, uh, uh, uh, campagnegrootspraak? Of uh, denkt u nou... Roemer Kennen, de SP Kennen... dat zouden ze wel eens kunnen gaan maken. Dan zijn we de Rizé als hij de macht krijgt in Europa. Ja, die, die, die boete niet betalen... De, de, de, de, de, de, de, voor, voor mij is dat echt iets... Dat, dat, dat kan gewoon niet. Kijk, ik wil die boete ook niet. En daarom... Uh, uh, wil ik dat Nederland zijn tekort uh, terugdringt. Uh, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet vanwege die boete. Kijk, we zitten vijf jaar in een crisis. De overheid geeft gewoon te veel uit. Dit jaar een kleine 30 miljard meer dan dat er aan belasting binnenkomt. En dat kun je niet voor je uitblijven schuiven. Dat, dat zou alleen kunnen als je weet van, nou, volgend jaar is met 100% zekerheid die crisis over en hebben we geen eurocrisis meer. En dan weet je ook dat je weer terug kunt gaan uh, betalen. Maar dat weet je niet. En dan is het eigenlijk gewoon voor je uitschuif. En ja, dit is die tekorten op laten lopen. Dit is precies wat Griekenland en later andere uh, landen in Zuid-Europa hebben het is ook, ook wel dat Roemer, uh, meneer Roemer weet... ik roep dit nu en ik vind dit ook... maar als ik zo meteen groot ben en ik mag meegaan praten... ik vind geen enkele partij, behalve de PVV... maar die mag nooit meer meedoen... geen enkele partij die het met mij eens is... Nou, dat is niet helemaal dus waar. Dan... Hè? Want ik bedoel, de, PvdA, Frank... de PvdA heeft ook aangegeven dat die 3% niet heilig is. Nee, die... maar op een andere manier dan toch. Die zeggen niet van we gaan die boete nou, niet betalen. Nou, de, de PvdA heeft gezegd... wij gaan of vanuit dat we een uitzondering krijgen... dat we die boete niet hoeven mm -hmm. te betalen. Ja, het is mm -hmm. iets minder sterk uitgedrukt... maar. Volgens mij uh, ja, is, is, is het eigenlijk 50-50 op dit moment in Nederland. Als je PVV, SP, GroenLinks, P van de A, vinden die 3% niet heilig. Uh, en, en je hebt dan een aantal partijen zoals de VVD uh, voorop... die, die daar, uh, ja, wat het kost, uh, ver onder willen gaan zitten. Alkie, ja. dus, okay, uh, je verstanders hebt het... Als je er boven blijft zitten, als je die tekorten op laat lopen... Ja, dan maak je gewoon van Nederland een Griekenland. En als de PvdA ja. zegt, voor ons, wij gaan ervan uit... dat we een uitzondering krijgen. Nou, er is één land wat een uitzondering heeft gehad. Dat land zit bijna aan de grond, dat is Spanje. En die mag één jaar langer erover doen. Ik zou me toch niet graag als Nederland met Spanje willen, uh, willen vergelijken. Alors, dus het is, het is toch niet reëel. Het, het is toch ook zo... Ja, misschien is het reëel of niet, maar even... dit is het politieke sentiment in Nederland op dit moment. Daar heeft u het als politicus mee te doen. Ja, en daar is mijn boodschap, mijn antwoord op... dat uh, het gewoon heel pijnlijk is dat we moeten bezuinigen. Maar je kunt deze rekening niet voor je uit blijven schuiven... als die tekorten blijven opnemen. Nee, maar ik zeg nou juist dat, dat het politieke sentiment is... om dat nu eventjes wel te doen. Omdat als je dat tekort wil terugbrengen... je kapot potmaat, de bekende riedel... dat is nu eenmaal het sentiment... Ja, maar daar stel ik een ander verhaal tegenover en het is aan de kiezers de keuze om te kijken wat ze zelf het verstandigste vinden. Daar ga ik ook niet over oordelen, die keuze laat ik aan de kiezers. Maar straks zit u aan de onderhandelingstafel, ongetwijfeld, uh, wellicht uh, moet u het initiatief nemen, de heer Rutte, omdat u de grootste partij wordt. Maar het kan toch niet zonder anderen en dan zal u ook op dat stuk toch water bij de wijn moeten doen. Houdt u daar nu wel rekening mee? Um, nee, want ik ben nu bezig om zoveel mogelijk uh, mensen te winnen voor onze uh, standpunten. Kijk, en er zijn natuurlijk een paar dingen waar we als VVD uh, ook heel veel waarde aan hechten. Dat is naast veiligheid en, en economie en verkeer is dat gewoon gezonde overheidsfinanciën. En mm. ik zou niet weten als je uh, uh, ergens belandt in een gezelschap wat gewoon de economie en de financiën totaal wil laten ontsporen. Ja, daar hebben ze de VVD oh, niet maar, voor. Je ja, ja mijn ja. ja. van ja, even als tegenwicht. Ik, uh, uh, je, je zou kunnen zeggen uh, een boete niet betalen. Als je uh, er financieel eventueel slecht voor staat. Dat zou je gezinnen eigenlijk ook niet willen aandoen. Als die daadwerkelijk en oprecht aan het bezuinigen zijn. Want als je, En op, op een schuld. Uh, uh, dat is één. En ten tweede. Ik vind, en het lijkt mij iets wat uh, overdreven. Om de SP die... Uh, uh, toch ook. Ik meen in 2017 en zoals ik nou goed zeg uit mijn hoofd ook naar uh, 3% willen, of in ieder geval willen voldoen aan de Europese regels. Ja. Om die dan meteen met Spanje te vergelijken. Ik snap dat je dat doet in... Uh, en met Griekenland in, of, en met Griekenland in, in, campagne. in, in campagnetijd. Maar uh, dat, is ook, dat is toch de SP een beetje te veel neerzet als de grote spender. Nou, de norm mag... is geen 3%. De norm is voor volgend jaar 3%. Maar de norm mm -hmm. de afspraken die we gewoon met z'n allen hebben gemaakt is dat je 0. eigenlijk zo op een op, ja, op, op begroting En dan maakt het nogal wat verschil of je pas over vier, vijf jaar op die drie procent zit en daarna nog het gat moet gaan vullen naar de nul procent. Ja, dat is echt rekeningen doorschuiven in de okay. toekomst waarvan je weet dat bijvoorbeeld de zorgkosten moet, toch duurder worden. Ik moet jullie gaan onderbreken in Den Haag. daar Frank Hendricks van het Algemeen Dagblad. Heel hartelijk bedankt. Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer. Ook dank. En Mark Harbers van de VVD. Tweede Kamerlid. Le, uh, lijst negen. Dat mag ik helemaal niet zeggen. Hij is negende op de kandidatenlijst van de VVD. Ook bedankt. En dit is ook het einde van Villa VPRO voor vandaag. En wij zijn er maandag weer vanaf half vier op Radio 1. Zometeen op dezezelfde zender. Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. En al het duurde even, maar het is gelukt. We hebben Emil Roemer in de uitzending. Marcel Bril, onze collega in Den Haag, heeft de hele dag reacties Goed. verzameld... ...van politici die heel graag die opmerkingen... Hij heeft het niet zo bedoeld. Nou, dat weet ik oh. nog niet, ik heb nog niet gehoord. Maar de reactie van de politici, dat was nou... ...die het sabelde de uh, opmerkingen van de Speelleider over Europa uh, met al uh, veel graagte neer. Maar roemer zelf te pakken krijgen, dat blijkt wat lastiger. Dan ken je Marcel Bril niet. Uh, roemer niet spreken, zegt hij over My Dead Body. Hij ging naar Amsterdam met zijn microfoon. Het gesprek hebben we opgenomen. Zo direct Na de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Wegsporter Hari wordt verdacht van zes mishandelingen. Het Openbaar Ministerie verdacht de 27-jarige Amsterdammer... aanvankelijk van twee mishandelingen. Onder meer tijdens een dancefeest in de Amsterdam Arena. Maar het OM voegt daar nu nog vier geweldsdelicten aan toe. Er zijn nog geen details over die nieuwe incidenten. WikiLeaks-oprichter Julian Assange krijgt asiel in Ecuador... Assange zit al twee maanden in Londen in de ambassade van Ecuador. De Australië vreest dat hij via Zweden aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd... waar hem een lange celstraf wacht voor het publiceren van vertrouwelijke dossiers. Ecuador zegt dat Assange groot risico op politieke vervolging loopt. Het is nog de vraag of Groot-Brittannië zich bij het besluit van Ecuador neerlegt.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 ANRB, ah, nee, verkeerse formatie. Er staat een handvol files, vooral bij Rotterdam. Een paar zaken vallen op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat 3 kilometer bij Leidschendam. Er stond daar een tijd lang een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is vrij. Verder zijn de files bij Rotterdam dus wat langer, vooral op de A15 nu vanuit Europoort. Tussen Hoogvliet en Vaanplein 7 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort, daar staat bij de afrit Den Dolder 3 kilometer.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 Goedemiddag. Idioterie, belachelijke boete over my dead body. SP-leider Emile Roemer sprak klare taal in het Financiële Dagblad vanochtend... over Europese regelgeving. Zojuist verscheen hij voor een NOS-microfoon. U hoort hem zo. Wikileaks-oprichter Assange krijgt politiek asiel van Ecuador. Hij schuilt al een tijdje in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen... Maar wat nu? Hoe ontloop je arrestatie zodra je de ambassade verlaat? Hierover straks voormalig topdiplomaat Ben Bot. En lekker is het vanmiddag in de buitenlucht. Komend weekend gaan we voorbij de 30 graden Celsius. En daar moeten vooral ouderen niet al te lichtvaardig over denken. Straks de risico's, maar ook verkoelend advies. We zijn er met dit NWS Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Als het aan SP-leider Emiel Roemer ligt, wordt er volgend jaar geen boete aan Europa betaald, mocht het Nederlandse begrotingstekort hoger uitkomen dan 3%. Dat zei hij vanochtend in het Financiële Dagblad. Het kwam er meteen op een hoop kritiek van andere politici te staan. Politiek verslaggever Marcel Bril vroeg hem zojuist waarom hij met die opmerking kwam. Nou, omdat ik duidelijk wil maken dat wij eh, nooit in de politiek de omstandigheden waarin we leven buitenspel moeten zetten omdat er ooit ergens eens een regeltje is afgesproken. En stel, ik bedoel, eh, Kunduz heeft eh, voor 2013 nu afgesproken een tekort van 2,9 procent. Afspraken van vijf partijen. Ja, eh, stel dat door omstandigheden dat nou in één keer 3,1 procent zal blijken te zijn. Daar heb ik nog niet eens over wat wij zouden willen allemaal.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 en dat we nu echt uh, um, de economie uh, los moeten trekken, moeten gaan investeren... zodat wij iets kunnen betekenen voor al die mensen die nu zitten te wachten op werk. Maar u kunt wel zeggen van ja, dan ga ik die boete gewoon niet betalen... maar dat zijn toch gewoon internationale afspraken waar ook Nederland voor getekend heeft? Dus u zou dan toch wel moeten? Nou weet je, um, als er een, een verantwoord politicus en ook waar die ook zit... of het nou in Brussel of in Nederland of, of in, uh, in Berlijn zit... Uh, die moet oog hebben voor de realiteit. En de realiteit is dat we nu wat moeten doen met elkaar. En natuurlijk wil de SP ook uh, zo snel mogelijk de boel op orde krijgen financieel. Natuurlijk kunnen we niet altijd maar uh, blijven lenen op de pot blijven leven. Dat wil niemand, dat wil de SP ook niet. Maar wat we nu zien gebeuren is dat ook in Duitsland uh, ze erg veel zorgen maken over de economie. Het Nederlandse werkloosheidscijfer wat vandaag bekend is gemaakt is historisch laag. Het consumentenvertrouwen is extreem laag. Ondernemersvertrouwen is laag. En als iedereen maar naar elkaar zit te gaan kijken, dan vind ik het een taak van de politiek. ...om te zeggen van nou, nu moet er wat gebeuren. Maar stel premier Roemer die komt in het torentje na de verkiezingen... ...en uh, u heeft deze uitspraak nou gedaan. Wat betekent dat dan concreet? Wat gaat u dan tegen uw Europese, Europese collega's zeggen? Dat we eens met elkaar moeten gaan kijken of dat stabiliteitspact nog wel van deze tijd is... ...omdat de omstandigheden veranderd zijn. Ja, maar als zij zeggen ja dat is nog van deze tijd en Nederland heeft getekend voor 3%... Ja, en dan gaan we met, op basis van argumenten met elkaar stevig aan de slag. En ze weten hoe ik daarin zit. En ik vind, kijk, als je nou er nou echt een, een zootje van zou maken, dan praat je over iets heel anders. We maken er geen zootje van. Ook wij willen financieel degelijk beleid. Maar als het nu nodig is om op korte termijn uh, extra te investeren om mensen aan het werk te krijgen. En om de economie uit de dip te gaan halen. Dan moet daar begrip voor zijn. En dan moeten we niet belemmerd worden door ergens een regeltje die ooit is afgesproken. Maar begrip is er niet. Bij de andere partijen in ieder geval niet. Die zeggen, D66 bijvoorbeeld, ja, als Roemen dit volgetouwen na de verkiezingen, dan gaan we niet met ze samenwerken. Dan heeft D66 volgens mij een probleem, maar niet de SP. Nou, maar andere partijen die zeggen ook dat het is onverstandig is dat de heer Roemen dit doet. Nou, dat klinkt al heel erg anders als, uh, als Pechtold. Uh, maar ik denk dat iedereen met mij uh, eens is. En ik heb heel veel partijen, ook VVD begint er nu in één keer over. Partij van de Arbeid heeft dat zeker ook gezegd. Dat we nu echt moeten gaan investeren om mensen aan het werk te gaan krijgen. En dat is wat ik, uh, wat ik opgeroepen heb. En als dat zou betekenen dat je dan net boven zou gaan zitten... dan moeten we ons niet laten remmen. Door welk regeltje dan ook. En dan gaan wij in Brussel zorgen dat dat ook gewoon gezegd en uitgelegd wordt. En er zijn dertien landen op dit moment in, in de eurozone... die die die 3% niet halen. Ik bedoel, De Zuid-Europese landen krijgen ook geen boete. Je krijgt hem waarschijnlijk ook niet eens. Dus waarschijnlijk zitten we te praten over niks. Een het vragen... dreigement van u? Nee, als ik die vraag krijg, geef ik gewoon een open en eerlijk antwoord. En voor mij gaan mensen voor regels. Nu hebben dus de andere partijen afwijzend gereageerd op uw opmerking. Heeft u nu aan het einde van de dag het gevoel dat u geïsoleerd staat? Nee hoor, helemaal niet. Want ik heb ook heel veel reacties gelezen van mensen die denken van... eindelijk is de politicus die gewoon zegt waar het op staat... en die de mensen voorop stelt en niet de regels. SP-leider Emil Roemen in gesprek met Marcel Bril. Ecuador verleent asiel aan Julian Assange, de oprichter van Wikileaks. Dat maakte de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag bekend. Het draait volgens hem om de vraag of er mogelijk sprake is van politieke vervolging. En dat is zo, aldus de minister. Met deze antecedenten. De regering van Ecuador, fiel aan zijn traditie om te beschermen. Wie zoekt amparo in zijn territorium. Of in de locale van zijn diplomatieke missies. Aan de Conceder. Asiel diplomatiek. En daarom heeft de regering van Ecuador besloten. Politiek asiel toe te kennen. Correspondent Marion van Rooyen. Welke argumenten gebruikte de minister. Vanmiddag. Hij had het over. Tegenstrijdigheden. Van het Zweedse. Openbaar Ministerie. Uh, dat maakte dat het recht op verdediging van Assange onderuit gehaald zou worden. En dus zijn, zijn mensenrechten in het geding. Uh, verder zei hij, we hebben Engeland, van Engeland en Zweden niet genoeg garanties gekregen... om te zorgen dat Al Assange niet aan Amerika wordt uitgeleverd en daar politiek vervolgd wordt. Uh, nou ja, uiteindelijk leidde dat tot de conclusie. Hij wordt... Uh, hij dreigt een slachtoffer van politieke vervolging te worden. En in dat geval staat internationale wetgeving boven landelijke justitie. En dus hebben wij het recht om een politiek asiel te verlenen. Leidt dat een interessante situatie natuurlijk met Assange in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Want heeft de regering in Ecuador al iets gezegd over de manier waarop Assange dan wellicht vanuit Londen naar Ecuador zou moeten kunnen komen? Ja, ze, ze, ze zeggen dat ze uh, nu vrij baan eisen naar, naar het vliegveld. Maar goed, de, de, de, dat weet ik niet hoe die Engelsen daar tegenover staan. Ja, en anders zou het een soort filmachtige escape moeten worden: hè, met verstopt in de wasmand of in de, in, de, in, in de diplomatieke post. Maar ja, het ziet er naar nou uit uh, dat, het, dat het allemaal nog heel lang zal duren en dat dit voorlopig een padstelling is. Nou, is het zo dat Groot-Brittannië had gedreigd... dat de relatie met Ecuador zeer ernstig zou kunnen gaan verslechteren? Uh, heeft de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken hierop gereageerd? Ja, kijk, het, het, het, de, de escalatie is eigenlijk gisteren begonnen. Toen Engeland dreigde... ...die ambassade te kunnen bestormen en Assange op Ecuadoriaans grondgebied uh, te arresteren. Nou, dat is waarschijnlijk de druppel geweest die de Emmer heeft toen overlopen. Want er, tot nu toe was er toch nog wel dialoog, werd er onderhandeld. Maar dit, uh, dit moet je dus niet doen in het nieuwe uh, Latijns-Amerika. Uh, minister Patino die was dus ook echt trillend van woede toen het daarover ging. Hè? De Engelse arrogantie om zo'n bedreiging zelfs maar te uiten. Wij zijn geen kolonie van Engeland, zei hij. De koloniale tijden zijn voorbij. In Ecuador zelf en ook in Londen kwamen gelijk Ecuadorianen de straat op met leuzen. We zijn gewoon geen kolonie. Wij luisteren niet naar de monarchie. Uh, ja, uh, dat, wat dat gaat heeft waarschijnlijk Engeland uh, onderschat... De nieuwe trots en de nationale gevoeligheid van het nieuwe Latijns, eh, Linkse Latijns Amerika. Want eh, nou ja, zoals je weet, Ecuador wordt geleid door Korea. Een van de nieuwe linkse leiders van Latijns-Amerika. En eh, nou ja, als klap op de vuurpijl kwam nu, eh, komt nu het bericht dat vanavond in Ecuador het hele parlement in spoedzitting bijeenkomt over deze ontoelaatbare koloniale intimidatie van eh, de. Eh, hoe noem je dat? De nationale soevereiniteit van, uh, van Ecuador. Gaan we eens even kijken voor Britse reacties. Dank je Marjon uh, bij onze correspondent in Londen. Anne Saanen, goedemiddag. Hoe werd daar gereageerd in Londen... op de uitspraak dat Assange asiel krijgt in Ecuador? Ja, ik was vanmiddag bij de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. En de spanning was daar inderdaad goed te voelen. Er stonden tientallen agenten voor de ambassade, meer dan normaal. Eh, op de daken rondom het gebouw bevonden zich ook mensen. Het leken veiligheidsagenten. Eh, er hing een helikopter in de lucht. Ik weet niet helemaal zeker of het een, om een politiehelikopter ging... of een nieuw, nieuwshelikopter. Maar de wereldmedia had zich in ieder geval wel in grote getalen verzameld. En daartussen stonden een handjevol demonstranten die Assange, Assange steunen. En die maakten heel wat herrie. Uit Julian Assange. op Julian Assange. asylum, ja islam. dus op toen bekend werd dat Uit de Britse regering werd verleend ook de uh, de Britse regering heeft inmiddels ook gereageerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat Groot-Brittannië teleurgesteld is over de beslissing van Ecuador. Maar dat verandert niks aan hun standpunt. Ze blijven erbij dat het hun wettelijke plicht is om Assange uit te leveren aan Zweden. Dus hoe gaat hij dat doen? <gacht> Marjo had het over filmachtige ontsnappingen. Maar ja, daar zullen ze nooit in de openbaarheid iets over zeggen. Maar is er enig idee nee. hoe vanuit Brits perspectief zoiets kan worden tegengehouden? Zo'n zo vlucht of zo'n diplomatieke ontsnapping naar Ecuador van Assange? Ja, dat is een hele moeilijke. Um, als uh, Assange zou ontsnappen, in, of nou, ontsnappen als hij in een diplomatieke auto zou worden vervoerd. Uh, dan mag de Britse politie um, wel aanhouden of de auto aanhouden. Maar ze mogen die auto dan niet doorzoeken. Maar dan krijg je weer een probleem bij, uh, uh, op het vliegveld. Want hoe moet hij dan door de douane? Uh, Marjon zei het ook al, er wordt ook al gesuggereerd zelfs om Assange in een postzak te vervoeren. Uh, diplomaten mogen er namelijk post versturen uh, in zakken... zonder dat de Britten dat uh, controleren. Um, die zakken mogen ook zo groot zijn als ze zelf willen. Maar er mogen alleen officiële spullen in zitten en papieren... en geen mensen natuurlijk. En daarbij zal de Britse douane ook wel doorhebben... als er iets niet helemaal klopt als zo'n zak voorbij komt. Er zijn geen gekke zemkie. Dus... Nee, precies. Anne dan je dankjewel vanuit Londen. Daar gaan we straks uh, over praten met Ben Bot, onze voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Hoe hij tegen dit soort scenario's aankijkt. Studenten die niet of onvolledig zijn ingeënt tegen de bof krijgen een oproep om te worden gevaccineerd. Op die manier moet de bof-epidemie worden ingedampt, die onder studenten sinds 2009 rondwaart. Opmerkelijk, onder streng gereformeerden... die om religieuze redenen nooit zijn gevaccineerd... zijn maar weinig bof gevallen. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Volksgezondheid... het RIVM. Roel Coutinho van het RIVM. goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Het is eigenlijk een gekke constatering... Hè, dat er juist minder bof is onder niet-gevaccineerden. Hoe kan dat? Ja, dat is nou ja, dat, dat, dat is zo. Want je zou je verwachten dat juist die niet gevaccineerde groepen die principieel uh, het weigeren, dat je daar veel bof ziet. Maar uh, we hebben een paar jaar geleden onder die groep al een bofepidemie gehad. En uh, ja, dat weten we natuurlijk niet zeker, maar wij wij denken dat uh, heel veel, uh, ook jongeren uit die groep dus destijds al die bof hebben gekregen. En als je eenmaal de bof hebt gehad, dan heb je immuniteit tegen uh, een, een, een... Nogmaals. Ja, als je de, als je de bof uh, hebt gehad, dan ben je levenslang beschermd. Uh, wij vaccineren uh, op een leeftijd van 1 en 9 jaar. En dat doen we omdat... Uh, ja, de bof staat natuurlijk bekend als een ziekte die niet zo ernstig is. Maar soms geeft het wel ernstige complicaties. Uh, hersenvliesontsteking, het kan... Uh, de uh, steking van de ballen, ballen geven bij mannen en dat kan eventueel tot onvruchtbaarheid leiden. Nou, allemaal dingen waarom besloten is om het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Nou, dat is een hele goede beslissing. Maar nu zie je dat uh, dat vaccin toch ietsje minder goed werkt dan uh, wanneer je uh, op natuurlijke wijze wordt blootgesteld. Dus ja, die studenten die, uh, die zijn dan voor het laatst zeg maar zo'n tien jaar daarvoor ingerend... En die zitten vaak bovenop elkaar met, met veel uh, ja, feesten en partijen. En dat is ja, niet zo hoesten, zodat er één met bof bij zit. En zo, dan kan hè? het zich daar weer gaan verspreiden. Ja. En is het dan niet ook zo'n een, een mogelijke uh, verklaring... dat dat onder uh, streng reformeerden niet zo is? Dat die een ander, misschien sociaal gedrag vertonen... dan deze studenten waar u over spreekt... waar dan die besmetting veel, uh, de kans daarop veel groter is? Nou, ik denk dat... ...onder uh, streng gereformeerde studenten. Dat is dus een, uh, een groep die heet bevindelijk gereformeerde. Mm -hmm. Maar ik vermoed dat die ook kunnen feesten hoor. Okay. Dus ik denk wat dat betreft niet zoveel verschil is. Dat is niet wetenschappelijk nee. vastgesteld. Dan kan nou, mijn vraag. Dan mijn dat vraag... Niet, maar laten wij uit gezond verstand aannemen dat ook daar. Het uh, alle reden is om dicht bij elkaar te zitten. En uh, uh, dat, wat dat betreft wijken de studenten denk ik onder die groep helemaal niet af van anderen. Goed, feit blijft dat deze studenten die dus twee keer zijn gevaccineerd, dus alsnog ziek worden. Hoe kan dat dan? Nou ja, wat, wat we dus merken is dat het vaccin uh, een goede bescherming geeft, maar dat na uh, een aantal jaren die bescherming toch wel ietsje uh, aan het afnemen is. En het bofvirus, virus ja, dat circuleert niet meer, dus je wordt niet meer blootgesteld. Dat wil ook zeggen, die, die afweer die wordt niet meer opgepept. En wat je dan ziet, is dat uh, een, een, een deel van de mensen, die, ja, die wordt dan toch kennelijk weer vatbaar. Waarom uh, dan geen derde vaccinatie? Ja, daar hebben we vorig jaar over gehad. Maar uh, andere landen zijn ons wat dit betreft al voorgegaan. En uh, daar hebben we ook uitvoerig mee overlegd. En het effect daarvan is, uh, is toch onzeker. Dus vandaar dat we dat niet gedaan hebben. Maar bovendien blijkt dat als je goed bent ingeënt, dan kan je uh, wel bof krijgen. Maar de kans op complicaties, die is aanzienlijk kleiner. Kijk, en dat, dat is... is ook een reden om te zeggen, ja, om nou een derde vaccinatie te geven. Een hele campagne, dat leek ons gewoon niet nodig. Zodra, zolang die uh, bijwerkingen maar minder blijven. Dat is in ieder geval een winstpunt. Roel Coutinho van het RIVM. Dank u wel. Gericht in plaats van streng straffen. De KNVB gaat vanaf nu individuele spelers straffen. Er worden niet langer elftallen uit de competitie genomen. Dat straks. Kort voor vijf, Wijnand Zwaan van AWB, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, het is niet heel erg druk op de weg... maar toch 12 files, 40 kilometer bij elkaar. Het meeste daarvan staat op de wegen rond Rotterdam. Eigenlijk weinig opvallende zaken. De twee langste files zien we op de A13 vanuit Den Haag... voor het plein Polderplein, 7 kilometer... en op de A15 vanuit Europort bij 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdink. Every play in the side. Jailhouse Rock, Elvis Presley. Vandaag is het 35 jaar geleden dat hij overleed, de King. En eigenlijk is hij sindsdien nooit weg geweest. En sommige mensen weten het zeker, hij leeft nog steeds. In het voetbal, daar gaan we over Praten als mijn computer meewerkt, dank u wel. De KVB zet in op een gerichtere aanpak van het geweld in het amateurvoetbal. Daar verwacht de voetbalbond meer van dan van strenger optreden. Afgelopen seizoen werden 105 teams uit de competitie genomen... en 74 spelers levenslang geschorst. Dat is meer dan ooit in de geschiedenis van de bond. Maar dat heeft wel resultaat gehad, zegt KVB voorzitter Michael van Praag.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 Dus we gaan niet minder straffen. Het blijven er evenveel. Alleen we geven ze de kans om het te voorkomen. Niet minder soepel dus, maar gerichter, zegt Michael van Praag... voorzitter van de KNVB. Eh, mevrouw Schippers, u als minister van Sport geeft eh, geld... om deze maatregelen in te voeren en het geweld dus terug te ringen... op en rond de velden. Eh, wat vindt u van de resultaten? De resultaten zijn bemoedigend, maar we zijn er nog lang niet. Als je deze cijfers ziet, dan schrik je toch weer keer op keer... hoe groot het aantal... Eh, Ernstige incidenten is in het voetballen uh, en het is ook dus niet voor niks dat wij in november uh, samen met veiligheid en justitie, samen met alle gemeenten, met de KNVB, maar ook de hockeybond en NOCNSF gezamenlijk hebben gezegd: dit moeten we niet meer tolereren. We moeten echt een programma inzetten van preventief tot repressief om dit tegen te gaan, om tijd te keren. Ja. Komt het door de sport of um, zit er meer achter? Sport is emotie. En als er iets gebeurt met jouw team of jouw speler, dan ben je misschien geneigd om wat verder te reageren. Maar er zit echt een grens tussen uh, uh, je emotie uiten en agressief worden, gewelddadig worden, be beledigend worden, anderen bedreigen. Ja, en die grens moeten we echt heel helder markeren. Die grens moeten we gewoon uh, niet tolereren dat hier wordt overgegaan. Is dit genoeg wat de KNVB doet? Nee, dit is een proces. Dit is, uh, de heer van Praag heeft uitgelegd, we zijn begonnen. Hier staan we nu. We zijn er nog lang niet, maar we gaan er vol mee door... om die resultaten nog veel beter te krijgen. Al dus minister Schippers tegen verslaggever Menno Reemeijer. Zes voor vijf, Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Het is misschien aardig voor de luisteraar om te weten, Gerrit... dat jij en ik vanmiddag gezellig bloemkolen hebben gekeken. Ja, de bloemkool, wolken, bloemkoolwolken, ja. Dat is wel een opvallend verschil met gisteren, want gisteren hadden we die niet... En vandaag wel. En dat is altijd een kenmerk van koele lucht. Tot aangenaam. En, ja, het is duidelijk aangenamer. Uh, minder warm, minder broeierig. Uh, temperaturen die zijn nu zo'n uh, 21 graden in het noordwesten... tot plaatselijk 25 in het zuiden van het land. Dus uh, ja, niks mis mee. Prima, prima zomerdag. Het zou fijn zijn als dat morgen ook zo is. Ja, morgen wordt het wat warmer. Uh, het zal in de loop van de dag ook duidelijk uh, wat klammer, wat broeieriger gaan aanvoelen... omdat er eigenlijk uh, ja, wat warmer lucht onze kant op komt. In eerste instantie hebben we te maken met wolkenvelden. Dat is eigenlijk het warmtefront, maar daar zal verder uh, geen regen uit vallen, denk ik. En dan in de loop van de middag komt er steeds meer zon vanuit het uh, zuiden. En dan zal ook de temperatuur oplopen naar een graad of 28 in het zuiden van het land. En ja op de wadden in het noorden zal het zo'n 24, 25 graden worden. En over bij de 30 in het weekend. Is die tropische hitte van tijdelijke aard? Ja, daar lijkt het wel op. Het is echt zaterdag en zondag waarbij we de tropische grens uh, kunnen gaan passeren. Ik denk dat zondag eigenlijk nog de warmste dag wordt. Dan uh, wordt het denk ik zo'n 29 tot misschien plaatselijk wel 33 graden. Um, en maandag dan zou het weer wat koeler moeten worden. Uh, de wind draait dan weer naar het westen toe. Misschien een enkele bui, dat is nog wat moeilijk in te schatten. Maar dan zitten we weer op zo'n 25 graden. Hoe dan ook voor het eerst. Tropische waarde dit jaar. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Nog nooit waren er deze eeuw zoveel werklozen als nu. Ruim een half miljoen mensen heeft geen baan. En dat komt neer op 6,5 van de beroepsbevolking. Hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht, Joop Schippers. Ja, dat is fors en dat is de afgelopen tijd ook, ook fors toegenomen. Je begint nu uh, eigenlijk pas echt het effect te zien van uh, de crisis. Uh, allerlei bedrijven die failliet gaan, maar bijvoorbeeld ook de overheidssector die aan het inkrimpen is. Nu speelt bij dit soort dingen altijd psychologie een enorme rol. Meer dan een half miljoen is weer precies zo'n getal waar we dan overheen gaan. Ja, dat zou euh, voor een heleboel werklozen euh, een reden zijn om nog weer somberder te worden over, de, over hun kansen. Bedoel, als de werkloosheid aan het dalen is, nog onder die 500.000 blijft, dan denk we, nou, misschien hebben we nog wel een kansje, maar met zijn 500.000, dat zijn er dan wel erg veel. Aan de andere kant is het misschien ook een aantal wat politici, beleidsmakers... Euh, toch een beetje, ja, nog weer eens, euh, wakker doet schrikken van er moet echt wat gebeuren. Welke groepen lopen nou de grootste klap op? Uh, dat zijn uh, vooral de ouderen, uh, ouderen die werkloos, al werkloos zijn, de afgelopen jaren al werkloos geworden zijn, die komen eigenlijk bijna niet meer aan de bak. De kans om weer terug een baan te vinden is buitengewoon klein. Uh, ouderen die nog wel aan het werk waren, die verliezen nu toch in hoog tempo hun baan. Ja, en jongeren die net van school komen, vinden ook heel moeilijk weer een, nu een baan. Waarom is het voor die ouderen zo moeilijk om werk te vinden? Uh, werkgevers hebben toch nog een beetje het oude beeld dat ouderen wel duur zijn... maar niet productief genoeg. Uh, dat ze te maken hebben met oude kennis. En in sommige gevallen is dat ook het geval. Er is ook vaak niet in ouderen geïnvesteerd om hun nieuwe dingen te leren. Ja, en dat betekent dat er dan al gauw gezegd wordt van... ja, en, bedoel, die ouderen zijn dan verhoudingsgewijs duur, bijvoorbeeld aan het eind van de loonschaal. Ja, en dan uh, vertrekken jullie maar en dan nemen we jullie ook niet meer aan. Toch zijn dat vaak mensen die gewoon voor het geld nog wel een paar jaar moeten werken. Wat, wat moeten die nou? Ja, dat is een buitengewoon groot probleem. Uh, af en toe uh, wordt er van de kant van de overheid ook wel eens gezegd... nou, sommige mensen zouden misschien wel zzp'er kunnen worden. Een aantal doen dat ook en bij een aantal gaat het ook best goed. Maar lang niet iedereen kan, uh, kan zzp'er worden. Ja, en voor een heleboel is het toch eigenlijk een tamelijk uitzichtloze situatie. Omdat uh, het gebrek aan werk, dat duurt nog wel even voort Sommige mensen hebben het over 2018, 2019, 2020. Nou, dat betekent dat voor sommige van die mensen die dan nu bijvoorbeeld 60 zijn... dat die de facto eigenlijk niet meer aan het werk zijn. Als er niets gebeurt. Is er niks voor die mensen te doen? Uh, wat je zou kunnen doen, dat is het recept wat we begin jaren tachtig ook hebben uh, toegepast. En dat is het werk toch een beetje meer verdelen. We weten dat we met een beperkte hoeveelheid werk zitten. En wat je zou kunnen doen, is zou zeggen van nou, misschien toch wat meer mensen, uh, ook ouderen, in deeltijd gaan laten werken. Bijvoorbeeld in combinatie met vrijwilligerswerk. Uh, zodat ze uh, nou, in ieder geval toch een beetje uh, ja, uh, aan, aan de gang blijven, hun talenten blijven gebruiken. Want er is niet zo erg als achter de geraniums gaan zitten. Ik bedoel, dan dan moest je helemaal vast. Geldt voor jongeren ook. Uh, bedoel, als je van school komt, drie jaar niet gewerkt hebt... Uh, dan ben je, heb je, bouw je helemaal geen arbeidsritme op. En wat je aan kennis had, dat ben je bij wijze van spreken weer verleerd. Dus als je het een beetje meer verdeelt over de mensen, jong en oud... Uh, ja, dan uh, heeft iedereen wellicht geen volledige baan. Maar zijn er wel meer mensen die in ieder geval bezig blijven. Is dat een taak voor de overheid. Het lijkt me dat dat uh, een taak is voor de overheid samen met de sociale partners. Ik zou de sociale partners en de overheid wat dat betreft ook uh, willen oproepen van ga aan tafel zitten uh, en bedenk iets. Uh, leg bordje bij bordje ook uit verschillende potjes, uh, uit vers verschillende uh, regelingen. Uh, leg dat bij elkaar en probeer op die manier zo'n plan ook daadwerkelijk te financieren. Want als, de, als je nu uh, werkloos bent en je denkt van ja nog vijf jaar werkloos, zeven jaar werkloos. Bedoel, dat is wel een uitzichtloze situatie. Hoogleraar Schippers in gesprek met Arjan Noorlander. Meer nieuws naar achtergronden in het eurocrisis dossier op onze site nws.nl. Wij gaan proberen contact te leggen met Lex Runnekoop. Die is de afgelopen dagen in Syrië geweest. Daar hebben we ook Sander van Horen. Dus we hopen beide verslaggevers na vijf uur te spreken over de situatie al daar. Dit is Radio 1.